Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Maar in de ene gemeente gebeurt dat drastischer en sneller dan in de andere. Dat blijkt uit een steekproef van de NOS onder twintig gemeenten. Sommige gemeenten blijven de kosten van de huishoudelijke hulp in 2015 voorlopig nog vergoeden. In andere plaatsen moeten mensen die er gebruik van maken vanaf januari er al zelf voor betalen. Daarmee wordt duidelijk dat het straks afhangt van je woonplaats of en hoe lang de gemeente nog betaalt. PvdA-fractieleider Samson noemt het zeer zorgelijk nieuws dat de doelen uit het energieakkoord wellicht niet worden gehaald. In dat akkoord is onder meer afgesproken dat in 2020 zeker 14% van de energie duurzaam wordt opgewekt. In een uitgelekt rapport blijkt dat de doelen van het energieakkoord niet gehaald dreigen te worden. Samson vindt dat onacceptabel, schrijft hij op de website van zijn partij. De Franse Formule 1-coureur Jules Bianchi is ernstig gewond geraakt bij de Grand Prix in Japan. Hij is buiten bewustzijn en in een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is bekend geworden dat Bianchi zwaar hoofdletsel heeft en in het ziekenhuis wordt geopereerd. De Grand Prix werd gehinderd door zware regenval en is voortijdig afgevlacht. Op dat moment reed de Brit Lewis Hamilton aan kop en die heeft daarom gewonnen. In Brazilië zijn zojuist de stembureaus opengegaan voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen twee vrouwen, zittend president Rousseff en Marina Silva van de socialistische partij PSB. Rousseff staat bovenaan in de peilingen, ondanks een golf van protest vorig jaar, een economische crisis en corruptieschandalen rond haar regering. Dan nog het weer. In het oosten overwegend bewolkt en enkele buien. In het westen is het droog en is er geregeld zon. Met 16 graden is het vandaag minder warm dan de afgelopen dagen. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijn Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen-Noord en Muiden 4 kilometer. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Oud-Beijerland en knoopend Vaanplein 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 We Dan gaan we aan het begin van uur 2 van zochtend op zondag uit 1982 was dat Toto en Rosena. In uur 2 onder meer de volgende onderwerpen.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 Nou, gisteren draaide we de single bij Zoffert op zaterdag in de uitvoering van Kessel van Live gezongen een aantal jaren geleden. In een café tegenover de Heemijn Zalvoort, de, de Doobie Brothers, het origineel dus van de Long Train Running. Ja, we gaan eens even contact opnemen met Dolly Tempierik. Zij is op het strand van Zalvoort aanwezig bij het slotfeest van Mango's en Brussel. Goedemiddag Dolly. Hey, goedemiddag. Ben ik te horen? Jij bent goed te horen hoor.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 Nou, je lach je rot. He, helemaal goed. Geniet ervan. En we komen straks, we. Weer, bij, we komen straks weer, weer, weer terug, Dolly. Ik ga snel door naar het wapen nu. Oké, okay, tot in het wapen. Tot straks. tot straks. Doei, doei. Hoi. Hoi. Dat was Dolly vanaf uh, de Mango's Spits Club hier in Southport. Dios y no te deja aquí a tan We zijn vandaag bij Brussel en Mango. Dolly Tapirik hoor is juist. Zij is daar voor CFM live aanwezig. Omdat en en uh, zo. apprescu muziek. Dus hou je daarvan. Dan moet je daar zeker nog even een kijkje gaan nemen. Je hoorde Danza Canduro, De singer van Luz Enzo. Ja, het is weer tijd om uh, te gaan kijken naar de tussenstanden in de eredivisie. Maar we beginnen nog even met de eerste wedstrijd van vandaag. Om half 1 gespeeld PSV tegen Excelsior.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 Een soort uh, ski gebeuren uh, met veel sneeuw uh, en glühwein en wijnwipe und gezang, om het zo maar eens te zeggen. Langzauven, zag ik ook op de poster. Uh, langzauven, Oogdags. Dus dat is, uh, bent u daar uh, liefhebber van, kijk dan even. Dat is wel een heel gezellig feest daarop. Eindfeest van mango's en brussels. En dan heb ik over strandafgang 14 en 15. En om drie uur is begonnen uh, vandaag uh, het Bokkie-biljart-toernooi.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 En vanmiddag om vijf uur gaat van start Culture at the Beach. En dan heb ik het over uh, de Lions Club Zandvoort... die organiseert vanmiddag voor de vierde keer in samenwerking... met Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem... en de beachclubs Club Far Out, Plazandvogels... en, en uh, vanaf vijf uur Culture at the Beach. Gaan we naar dinsdagmiddag. Dan is het de tijd voor cinema-nostalgie. En dan gaan we, kunt, kunt u genieten, als u boven de vijftig bent tenminste. Yes, jij mag er nog niet heen, Rob. Ik wel. De Pink Panther, de vierde. The Revenge of uit 1978. Met uiteraard Peter Sellers in de hoofdrol. Dat begint allemaal om 1 uur. En uh, u bent daar van harte welkom. Als u boven de vijftig bent. Uh, meer informatie kunt u vinden op www.circusandfoort.nl. Www.circusandfoort.nl. We we nou 10 oktober? Dan is het weer tijd voor de pubquiz in Café Koper aan het kerkplein nummertje 6. En dat begint allemaal om negen uur. Meer informatie kunt u vinden op ww.cafékoper.nl. Dan op zaterdag 11 oktober is het ook weer jazz aan zee. En dan hebben we het over Saskia Larro. De jazzavonden vinden elke tweede weekend van de maand plaats... in het gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd gratis. Uw gastheer in het jutje is Ton Ariensen. Indien u wenst te eten tijdens of op, na het optreden... reserveer dan via Thalassa. Saskia Laro, de lady, de lady Miles Davis op trompet. Echt een geweldige aanrader.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 Dat was de SOS Band en Just Be Good to Me. Ja, we gaan eens even contact opnemen met Lena van Haak. Want Lena, goedemiddag trouwens, gisteren een geweldige korendag in Zandvoort. Ja, we hebben weer genoten hoor. De achtste keer Malie's, Maar het was, het was weer raak hoor. Het was echt super gaaf om weer mee te maken. Ja, want ja, wat is er gisteren allemaal gebeurd? Wat is jou opgevallen? Wat was spectaculair?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 programmaboekje in elkaar uh, uh, samengesteld. Waardoor, waardoor je ook precies kon zien wanneer welk kor uh, zong. En omdat we allerlei diverse ja, diversiteit hebben, uh, kon je ook gericht. Uh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 het thema dus ook van de Korendag 2014. Jullie hadden ook nog een veiling en een collecte voor het Kennen met hier in Zandvoort. En als ik het goed heb, is de veiling zo rond kwart voor zeven geweest. Kan je daar wat over vertellen?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 Inderdaad. Verzorgd door de beatspop hier uit Zandvoort. De foto trouwens voor jou, die heb ik ook nog gezien. Hè? Dus ja, een leuke foto. Ja. Ja, nou, dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Oké, okay. vandaag, vandaag lekker rustig aan, hè? Ja, zeker. Dankjewel voor <laughs> Gewel, je verslag. Bedankt. En een fijne zondag verder, Lena. Ja, jullie ook. Oké, okay, ah, hoi. Make me